Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Een van de plegers van de aanslag op de universiteit in Kenia... was de zoon van een prominente overheidsfunctionaris. Heeft een woordvoerder van de Keniaanse overheid gezegd... tegen het persbureau EP. De leider zou zijn zoon vorig jaar als vermist hebben opgegeven. Er werd tot nu toe vanuit gegaan dat hij naar Somalië was afgereisd. Terroristen van de islamitische terreurbeweging al shabaab pleegden de aanval donderdag... Daarbij kwamen zeker 147 mensen om, allemaal christenen. Paus Franciscus heeft in zijn jaarlijkse paastoespraak... op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad... uitgebreid stilgestaan bij gewelddadige conflicten. Hij vroeg om vrede voor onder meer Syrië, Irak, Libië en Nigeria. De internationale gemeenschap moet volgens hem niet passief blijven. Verder vroeg hij aandacht voor de slachtoffers en nabestaanden... van de aanslag op de universiteit in Kenia. In Apeldoorn is vanochtend opnieuw een gaslek ontstaan na een waterleidingbreuk. Zo'n 500 huizen, pardon, 100 huizen zaten enige tijd zonder water. Waterbedrijf Vitens heeft de breuk inmiddels gerepareerd. Later op de ochtend kwam er een melding van een gaslek en ook dat was vrij snel gedicht. Volgens de brandweer in Apeldoorn hebben het waterlek en het gaslek met elkaar te maken. Vorig jaar in de zomer en in december zijn in hetzelfde gebied ook lekkages geweest van water en gas. In Pakistan heeft een man tien familieleden gedood omdat hij niet met zijn nicht mocht trouwen. Daarna sloeg hij op de vlucht. Volgens de politie heeft hij een oom doodgeschoten, een tante en acht neven en nichten. Onder de slachtoffers is de vrouw met wie hij wilde trouwen. Vier maanden geleden zou de Pakistan vanwege het verboden huwelijk ook al zijn ouders hebben gedood en twee broers. Het weer, geregeld zon, het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of 9. Vanavond en vannacht, eerst vrij helder. Telt de temperatuur in het binnenland tot net iets boven nul. Later in de nacht, kans op wat regen. Morgen meer bewolking en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan maximaal 10 graden. Dit was het DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Naarden en Muiden 8 kilometer. De brug staat open, geeft ook vertraging richting Amersfoort... tussen Knopendiemen en Muiden-Oost 2 kilometer. Defecte auto op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Afrit Haardem-Zuid en Knopendvelse 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 To rejoice, you see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 Met prachtige muziek. Zometeen verder, maar eerst Julien Clerc op ZFM Zandvoort. Elle voulait je l'appelle Venise. Vous me voyez, la voix soumise en gondolier. Quelle drôle d'idée.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 Sans ses valises, vers weg af? Zijn ze van de de banquise, puis préférait par van furieux. Moi le cœur ze dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Les yeux trempés, les reins brisés, les chiennes soumises en marchepieds. Me penchant comme la tour de pise, pour un baiser, Elle voulait qu'on l'appelle Volis. Quelle drôle d'idée! Quelle drôle d'idée! Quelle drôle d'idée!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 I'll be out Ja. ...dat je echt de hele tijd in je kop kan, kan uh, blijven rondzingen. Verder met uh, Goodbye. Naar voor en daarvoor Julian Claire. El Voulet con la Belvenise. Hoor je in deze lenteachtige uitzending van uh, Zandvoort op zondag. De 99e ronde van Vlaanderen is aan de gang. Nog 118,2 kilometer tot Oudenaarde. En uh, op 4 minuten 23 een kopgroep met uh, Nederlander de Groenewegen... ...Frapporti, Brander, Matska, Bak, Godin en Sergio. En die zitten dus ook in een vroege vlucht. Nou, we houden je op de hoogte de ontknopingen in het Vlaamse uh, land. En we gaan ook even wat uh, sport met je doornemen. Want uh, Uren Horster, HC uit Hamburger... ...heeft vandaag als eerste de finale bereikt... ...van de Euro Hockey League in uh, Bloemendaal, is dat. Het veld van Bloemendaal was UHC.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 Uh, de, na twee platen gewoon is uh, het weerbericht van onze weerfilosoof Lex van Horne weer. Hij is weer terug van windslaap gekeerd. En hier met Onderweg. Ik doe de deur dicht. Straten lijken te huilen. Wolken lijken te vluchten. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken. Maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien.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 be a preacher when your soul is down It could be a lawyer on a witness stand But I'll never love you like I can, can It could be a stranger you gave a second glance It could be a trophy of a one-night stand It could have your human. Never love you like a can. Je mind en trap. If you are self-seeking an honest man, you stop deceiving, city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 Le ben een beetje een beetje een beetje ik beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje je beetje een beetje een beetje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 Selenge mix van Douwe, Celia en Anouk. Oh, er gebeurt iets met mij. Toen zei ze, Je suis Nederlands. Oh, je parlez un petit peu français, en ik He said, and I don't know what I'm in the and I don't know. Something. Chicago.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 En dan ondertussen lekker muziek nu van Katie Toenstal. Oh, my heart knows it better than I know myself. So I'm gonna let it do all the talking. Oeh, I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Oeh, I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Oeh,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 My heart hit a problem in the early hours So I stopped it dead for a beat or two Woo -hoo. Woo -hoo. But I cut some cord And I shouldn't have done it And it won't forgive me after all these years So I sent it to a place in the middle of nowhere With a big black horse and a cherry tree Woo -hoo. Woo -hoo. Now I won't come back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 Lijkt me zien wel cool doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee Ei, eh, eh. Ik neem je mee, ey, er, er. Ik neem je mee Ei, eh, er, Ik neem je mee, eh, er. Ze denkt dat ik niet bezig ben. denk dat ik geen gevoelens heb. For I, uh, the nu I knew I lay my Ah, what say you, Silver? Je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als dus muziek, dus laat je zien wat ik doe. Ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee.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 Een teleurstellend aantal, maar volgens de laatste berichten zou dit aantal bij de komende races met circa vijf Nederlandse en diverse Belgische rijders toenemen. Nu bestaat het veld uit zes auto's van Team blekenmolen... en vier Clio's van Certainty uh, Racing Team. Om de banden op tijd op temperatuur te krijgen gingen de deelnemers vrijwel direct de baan op. Een donkere lucht en dus de regende regen maakten dat de toppers ook meteen probeerden om een snelle tijd op de klokken te krijgen.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 Als er de lente aan in aandacht is. Hè? Moet je deze plaat draaien op ZFM. Steve, wonder. The winter is gone. You've been full by April. yeah Summersoft heet deze prachtige plaat van het album Songs of the Key of Life. De de nieuwe single van Major Lazer, die heet Ling On. Goed, het eerste gedeelte van Zandvoort op zondag.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 God only knows what I'd be without you If you should ever leave me Will life would still go on, believe me?